Kasper Meijer met het NOS Journaal. Bij een van de daders van de aanslagen in Parijs is een Syrisch paspoort gevonden... waarmee iemand zich begin vorige maand als vluchteling registreerde op het Griekse eiland Leros. Dat meldt een Griekse minister. Het paspoort werd gevonden bij een van de terroristen die zich opbliezen bij het Staat de France. Bij een ander lichaam werd een Egyptisch paspoort gevonden. Een dader van de aanslag op Theater Bataclan is geïdentificeerd aan de hand van een vingerafdruk... Het is een Fransman van ongeveer 30 jaar die bekend was bij de inlichtingendiensten vanwege zijn banden met moslim-extremisten. In totaal waren er voor zover bekend acht daders die allemaal dood zijn. In Brussel zijn een paar mensen gearresteerd die mogelijk iets te maken hebben met de aanslagen in Parijs. Dat meldt de Belgische minister van Justitie. De politie heeft meerdere huizen in de wijk Molenbeek doorzocht. Een van de auto's die gisteren werd gebruikt had volgens de ooggetuigen een Belgisch kenteken. Het parket in Brussel geeft rond deze tijd een persconferentie over die arrestaties.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 Bij het Franse Straatsburg is een hoge snelheidstrein ontspoord. Daarbij zijn volgens verschillende media vijf doden en minimaal zeven gewonden gevallen. Het zou gaan om een testrit zonder passagiers aan boord. De trein ontspoorde bij Eckwersheim, een dorp in de buurt van Straatsburg. Een deel van de trein kwam in het Marne-Rijnkanaal terecht. Het weer vanavond en vannacht regen en de wind neemt langs de kust toe... tot stormachtig met zware windstoten. Morgen bewolkt en regenachtig, het blijft waaien en het wordt een graad of dertien.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 Continent van onze aardkloof. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 het is begonnen, draagt bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn. De Europese eenwording. Ja, vrijdag Iedere de 13e inderdaad tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa met Maurice Mulder. Hij nou, wou nog wat zeggen. Vrijdag de 13e inderdaad vandaag 25 jaargang aflevering 46 heb je dan vandaag voor je snuffers staan. Deze week de u Breakdown, hebben we 9 stijgers. 9 zittenblijvers. 19 dalers. Ik weet niet of het uh, 999, als je het briefje onderuit staat, er 666. Nou ja, het is vrijdag de 13 dat mag het. En uh, drie nieuwe binnenkomers: Klingon The Room 5 en Natalie LaRose met uh, Somebody. This summer's gonna hurt like a motherfucker. En Reefy restart the game. Zijn uit de lijst verdwenen. Nieuwe binnenkomers zijn Zara uh, Larsen, Justin Bieber en Coldplay. Welke plaats gaan staan, dat uh, ga ik jou straks vertellen. De snelste stijger van deze week is uh, Justin Bieber. Ja, ik weet niet wat er is met Bieber vandaag, maar er zit een hoop Bieber in. Uh, met uh, What Do You Mean, 10 plaatsen gestegen. En de snelste daler is Naughty Boy samen met Beyoncé en Arrow Benjamin... met uh, 15 plaatsen gedaald naar een uh, 35ste plek. Nou, dan weet je die alvast. Hé, hey, um, ja, wat gaan we doen? We gaan uh, iemand bellen vandaag. Ja, een... Ja, nee, daar leg ik straks wel uit. En uh, sowieso natuurlijk uh, naar de Nederlandse top 40 kijken... hoe die er uh, voor deze week uitziet. En ik heb nog wat uh, nieuwtjes over artiesten. Maar sowieso de 40 heetste hits... nou ja, als ik zo naar buiten kijk, dan zijn ze ondertussen gedoofd. Maar de 40 hits van uh, Europa, die gaan sowieso voorbij komen. En we hebben een hele mooie top 3. Dat zal uh, rond de klok van uh, kwart voor vijf zijn. Eerst gaan we even luisteren naar de top 3 van uh, vorige week. Nummer 3. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op drie vorige week alle verhelden samen met Sean Freak en Delaney en James Chase of Grey. Op nummer 2 Sigala met Easy Love. En je kan er niet meer bijna omheen. Hè. Adele met Hello stond op nummer 1. En deze week beginnen we met de nummer 40. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I take you to the moon, baby. I take you to the floor, blah, blah. treat you like a real lady. No matter where you go Just give me some time to, As you know Even when we're apart I know my heart is still Big with you And Five more hours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 De lantaarendrager van uh, deze week. En hey, als ik zo keek vanochtend uh, was het best wel mooi weer. in Begin van de middag, nou alleen niet meer. Maar, maar ik hoop dat het van het weekend uh, een beetje mooi blijft. Want Sint komt er weer aan, hè. Walking streets ghost to believe in God and James Dean. But soul.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 Het is, is nummer 39, Adam Lambert met a Ghost Town. Wij gaan snel door met de nummer 36 van deze week. Die is in handen van Immersed Dragons met I Was Me. Gracias. <risa> Grande met focus. Vorige week is zij nieuw binnengekomen op een... Uh... Moet ik even spieken hoor, ik weet niet wie het Op een 35e plek. Oh, maar in plaatsje gestegen. Oké. Okay. Ariane Grande met uh, focus deze week dus op uh, 34. Overigens de enige nieuwe binnenkomen van uh, vorige week. Hè. Maar deze week uh, hebben we er gelukkig drie. En de eerste is uh, nu aan de beurt. Ik had de naam al genoemd uh, van wie het waren, Maar deze is van de Zweedse Schoonem. Zara Larsen heet ze. En in 2008, als je er niet kent, toen winnen ze de uh, Zweedse TV-talentenjacht Tallang in 2008. En toen was deze Zara Larsen pas 11 jaar. Toen zong ze nummers van Whitney Houston en Celine de En haar finale nummer, My Heart Will Go On, dat werd ook meteen haar eerste single. En als deze dame 15 jaar is, in 2013 verschijnt haar eerste EP, Introducing. Van het uh, mini-album weet Uncover de eerste plaats uh, te halen in haar eigen land. En nog een jaar later verschijnt in oktober 2014 een uh, volledig album. Met de toepasselijke titel uh, 1. Nou, in uh, 2015 staat ze voor de tweede keer op de eerste plaats van de Zweedse single hitlijsten. Uh, maar dan met het uh, singeltje Lush Life. En die single wordt ook in uh, Nederland dan haar uh, eerste hit. En die is ook een uh, hele tijd in de Euro Breakdown uh, geweest. Even spiegelen. Volgens mij ging hij er zelfs vorige week uit. Dat is best heel goed kunnen, hoor. Ik houd het niet allemaal 100% bij. Ja, vorige week is hij eruit gegaan naar uh, zes weken lang in de lijst. Maar nu is ze weer uh, in de lijst gekomen met een uh, andere plaat. En die plaat heeft ze niet samengemaakt. Ze heeft samen met uh, Brit M. Nek gedaan. M-N-E-K. Ik denk dat het M. -Nek is. En, uh... Ja, Emmy Nick, Emmy Nike, zo heet ze uh, officieel de Brit. Maar uh, deze week dus uh, nieuw binnengekomen, Sarah Larson. Uh, nou, dat we er een weekje hebben moeten missen in de lijsten. Deze week op uh, 33 met de Never Forget You. I you as you but I can never seem to let you go. Change nothing It's buried deep inside me But I feel there's something you should know Euroraakdown. Hey, ze waren van de week bij uh, RTO Late Night uh, op televisie. Ze komen naar de Ziggo toe. Ik heb het over 5 seconds of zo, maar deze week op uh, 31. Maak jouw bitching! Het staat geweldig. 5 seconds of summer is dit met C-Skyne. Uh, op uh, 31 deze week hier in de Euro Breakdown. En uh, volgend jaar dus ergens uh, zijn ze in het uh, Ziggo Dome. Hè? Dus uh, als je wil. Ik denk, ik denk dat er geen kaarten meer zijn. Maar je kan het altijd uh, even nakijken. Het gaat altijd zo hard. Hé, hey, kleine resume voor jou. Want we zijn weer aangekomen. We zijn weer door de eerste kwart van de lijst heen. De eerste half uur zit er ook alweer op. Op nummer 40 stand, uh, staat, niet stond, staat Dior samen met Chris Brown met uh, Five More Hours. Op nummer 39 Adam Lambert met uh, Ghost Town. 38 dan Flo Rida, Robin Thicke en White met I Don't Like It, I Love It. Op 37, 32 weken lang alweer in de lijst. Martin Garrix samen met Usher met Don't Look Down. Op 36 dan Imagine Dragons met I Was Me. En op 35, Naughty Boy met uh, Run In, Lose It All. De snelste daler van deze week met maar liefst 15 plaatsen. 34 Ariane Grande met focus, één plekje gestegen in de tweede week. In de eerste week staat op nummer 33 Zara Larsen samen met MNEC met Never Forget You. 32 Mika Staring at the Sun en 31 Five seconds of summer met She's Kind En op nummer 30 winnen we dan de weekend met The Hills. De Euro Breakdown op Vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij draaien nummer 29 nu, dat is Jess Glynn met Hold My Hand. Standing in a crowd of room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me anything. So please don't make me wait, 'cause. I Glimmer met Holma Hand op 29 deze week in de Raytown. Ze staat er alweer 24 weken in en drie plaatsen gezakt, maar liefst. En de hoogste positie ja, die zij heeft gehaald is een mooie, respectabele derde plek met deze plaat. Hey, ik zei het al begin van de uitzending: ik heb uh, wel eens uh, contact met uh, Sinterklaas, en die heeft wat uh, ingesproken voor me. En uh, daarvoor ga ik even iemand uh, bellen, kijken of het lukt. We gaan het meemaken. Even kijken hoor. Hij gaat in ieder geval over de telefoon. Nee niet? Nog een keertje dan. Ah, dit moet wel de gang lukken. Gaat helemaal goed komen, let op. Ja. Het is altijd spannend, er moment. Het gaat in ieder geval over. En kijken of ik de boodschap dan van Sinterklaas kan doorgeven aan. degene die ik nou opbel. Moet hij wel opnemen, natuurlijk. Hey. Cadeautje hey. voor je. Sinterklaas heeft wat ingesproken voor je. Beste Daniel. En ze zingen er ook nog bij, hè, de pietjes. Ja. Echt gefeliciteerd. Hero breakdown. Gefeliciteerd, Daniel. Dankjewel, dankjewel. Hoe is het nou? Ja, goed hoor, ben je druk? Juist ja, het druk? Ja, gezellig op mijn werk. Oké, okay, jij ja, je bent vandaag jarig en jij niet alleen, hè? Nee. Ja, samen met je zus. Ja, gelukkig wel, ja. Gelukkig wel uit ben je geworden? Uh, Dat ga ik niet zeggen op de radio. Nee? Ja, je... uh, 4, uh, 34. 43, zo laat. Hallo. Hey, <laughs> 34, zo jong nog, jongen. Ja. Yeah. Nou, ik, yeah, mo yeah. ik, ik moet er nog zien te halen hoor. Maar uh, gefeliciteerd, jongen. Uh, dankjewel. Hé, hey, uh, wat dankjewel. ga jij dit weekend doen? Want volgens mij heb jij. Ik heb Sinterklaas gebeld of je dit even wou inspreken en inzingen samen met zijn pietjes. Maar volgens mij heb jij ook contact met Sinterklaas gehad, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. We gaan. Uh, we gaan uh, een leuk weekend uh, tegemoet. Ja, wat, vertel eens. Uh, hoe bedoel je? Ja, jij weet er meer van toch, van dit weekend? <laughs> ja. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, je bent jarig, je hoeft niet te werken. Nee, ik ga je niet aan het werk zitten, dat doe je op je werk. Hey, hebben jullie een beetje de regen en de haag en de onweer het overleefd? Ja, ik ben op mijn werk aan het scheppen zo. Ga ik zo even controleren. Oké. Okay. Dus, uh... Nou, heel veel sterkte. Ja, dankjewel. Hey, veel plezier vandaag en um, ja, we, zullen we de nummer 27 dan uh, aan jou gaan opdragen? Ja, doe maar, is goed. Ja, voor Better Day. Ja, is goed. Of, uh, zullen we die overslaan? Nee, we doen wel. Avicii voor Better Day op 27 en Daniel, jij veel plezier samen met je zus vandaag op je 34ste verjaardag. Dank je.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 De prachtige zinger van uh, J Jamie Lawson was het expecting dat deze week op een uh, mooie 25 e plek, vorige week nog op uh, 28. En de voorhoorde je avitie met uh, For a Better Day op een 27 e plek. Het zal je zeker niet omgaan zijn, de afgelopen dagen gingen de geruchten al namelijk dat uh, Marco Bossato gaat stoppen als coach bij de voorzitter of Holland. De zanger heeft het nieuws middel bevestigd via zijn website. Hij gaf aan dat het veel van zijn tijd opeist. Al vijf seizoenen zit ik al zowel bij de Force of Holland als de Force Kids en in de rode stoel. En dat doe ik met heel veel plezier, zo laat hij weten. Hij noemt het met afstand het leukste programma waar hij ooit een bijdrage aan heeft geleverd. Marco wil zich kunnen richten nu op nieuwe muziek. Hij noemt daarbij eind 2016 als moment voor wederom een nieuw album. Daarnaast wil hij komende zomer graag op festivals verschijnen... en zal weer op pad gaan voor War Child. Ik heb mezelf en mijn gezin ook beloofd goed voor mezelf te zorgen. En dat betekent dat het belangrijk is om tijd vrij te maken voor mij en mijn gezin. Het is tijd om mijn plek aan iemand anders af te staan. Al dus Marco Borsato op zijn website... Nou, hij had nog wel een uh, opening om onder andere omstandigheden of op een later moment weer bij het programma betrokken te zijn. Maar dat past niet bij zijn uh, prioriteiten voor uh, komend jaar. Nou, op 20 november verschijnt zijn uh, nieuwe album Evenwicht, waarvan uh, mooi inmiddels uh, al, uh, weer een paar weken in de Nederlandse top 40 uh, genoteerd staat. En als ik kijk dan naar Europa, staat hij ergens uh, ja, op de 80ste negende plek of zo. 90e plek ergens ertussen. Maar dat komt omdat. Ja, landen in Europa spreken naar Nederlands. Maar goed, uh, Justin Bieber dan. Ja, dit is echt een Justin Bieber uitzending dit. Het is de Jonas er niet is, want dat is een echte Belieber. Nee, want de beste ideeën van uh, Justin Bieber gaan via Wiet. Justin Bieber heeft namelijk uh, in een interview met ID Magazine laten weten dat hij onder invloed tot de beste ideeën komt. Bedenk uh, je eens wat je wilt zijn en wie je niet wilt zijn. Je hebt altijd uh, van dat soort vragen. En je begint ze te antwoorden. Nou, de Canadese zanger houdt tegenwoordig wel meer rekening met zijn publiek. Eerlijk gezegd uh, gaat het helemaal om een perceptie, zo zegt hij. Uiteindelijk zijn er mensen die denken dat het uh, goed is. En als zij voelen dat het niet goed is, dan wil ik die mensen zich uh, niet oncomfortabel laten voelen. En dus doe ik het niet in hun gezicht. U zult me niet zien roken, bijvoorbeeld. Nou ja, ook de Justin Bieber een uh, relatie met Snoop Dogg. Dat is die dude die heel veel wiet uh, rookt. Dat is uh, bijna zijn identiteit geworden. Ik wil niet dat mijn identiteit iets anders wordt dan wie ik echt ben... en waar mijn muziek een weerspiegeling van is. Nou ja, daarvoor heb je die track Sorry ook gemaakt, denk ik zo, Justin. Ja, hey, uh, Lean On dan. Lean on van Major Lazer, DJ Snake en uh, Meu... is de meest gestreamde track op Spotify op dit moment. De track die uh, dit voorjaar ook in ons land in de Nederlandse top 40 uh, voor vier weken aanvoerde... is op uh, Spotify inmiddels 526 miljoen keer afgespeeld. En passeert uh, daarmee uh, Thinking Out Loud van Ed Sheeran dat de vorige recordhouder was. In de top 5 van de meest uh, gespeelde nummers aller tijden bij de streamingdienst... vinden we uh, Omi met Cheerleader op uh, een mooie derde plek. Bruno Mars uh, met Updown Funk op een vierde plek. En José Take met To Church op een vijfde plek. De eerste Nederlander die we in de lijst uh, tegenkomen is uh, Mr. Prop met The Waves. En uh, hij neemt de dertigste plek uh, in de meest gestreamde nummers wereldwijd in beslag. Katy Perry dan. Katy Perry moet uh, settelen. Want familie en vrienden van Katy Perry wil dat ze zo snel mogelijk een uh, relatie krijgt. En zich gaat uh, settelen. Volgens op bron is uh, Katy's uh, Achilles heel haar slechte keuze in mannen. Haar vrienden en familie hopen dat ze iemand gaat vinden die uh, haar met respect behandelt. De 31-jarige zangeres heeft uh, vaak een gebroken hart overgehouden aan uh, relaties. En momenteel heeft ze een knippelig relatie met de uh, zanger John Mayer. Maar afgelopen week uh, bij de Dubai's Airport Airshow Gala was ze aan het flirten met uh, wing commander Mike Woods. Hij vertelde dat hij 48 is geworden en gast zijn visitekaartje aan uh, Katy Perry... En zij uh, antwoordde hierop uh, dat ze uh, bij de 50 afknapt. Nou, het gefleurten ging uh, naar door. Mike, ik heb wel eens een serenade van een Elvis-imitator gekregen. Nou, Katie zei toen, uh, dat was een imitator en dit is het echte ding, schrikje. Nou ja, zo stond het vermeld allemaal in de Daily Mirror. Ik ben benieuwd of Katie Per zich ooit uh, gaat uh, settelen. Hey, zo direct uh, na het nieuws heb ik nog een uh, klein itemje. En dat is dan... Uh, ja Eigenlijk had ik hem net al kunnen doen, maar ik doe hem na het nieuws. En dat is uh, what the fuck is. Nou, met Justin Bieber aan de hand. Wat ja. Nou, ja, hij dan uh, optreden bij Energy Journalist. Nou ja, daar is straks uh, veel meer over. Eerst het ene laatste nummer uh, van het Eerste Uur uh, gaan we voor je draaien. En die, uh, dat is uh, nummer 22. We maken een uh, stap van 25 naar 22. En uh, dat nummer uh, is uh, in handen van uh, Jess Glyn met uh, Don't Be So Hard On Yourself. Deze week op 22. Broken heart and no one else could see. I do a smile on my face, the paper over me. But wounds here when tears dry and cracks, they don't show. So don't be so hard on yourself, bro. Let's go with the simplicity.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 Lin met don't be So hard on yourself op 22 deze week in de Your Breakdown. En ik snap eigenlijk nog steeds niet waar die uh, muzikale drum zo. Uh, voor is. ik denk dat de drummen gewoon even wou uh, uitslopen of zo. Vorige keer zei ik het al, dat was Shagelduiv hier uh, net in de studio draait ik de nummer het tweede uur. Ik denk, Shagelduis uh, geeft even een solootje weg. Maar ja, uh, dat is niet altijd zo, hè? Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. Het laatste nummer van dit uur dan, de nummer 20. Die is in handen van uh, Sean Mendes. Met Stitches. I thought that I've been hurt before. But no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife.